6 uur, Rashid Finch met het NOS-journaal. De Chinese activist Cheung Guangcheung heeft het Amerikaanse congres... via een rechtstreekse telefoonverbinding om hulp gevraagd. Ook wil hij graag contact met minister Clinton van Buitenlandse Zaken... die op dit moment in Peking is voor een jaarlijks overleg tussen China en de VS. De blinde activist Cheung zat tot 2010 gevangen... omdat hij kritiek had op de Chinese overheid. Hij hoopt in de VS in vrijheid te kunnen leven. Argentinië gaat zijn grootste oliemaatschappij nationaliseren. Het voorstel van president Kirchner kreeg steun van een grote meerderheid van het parlement. Oliemaatschappij IPF is voor het grootste deel in handen van het Spaanse bedrijf Repsol. Maar Kirchner vindt dat de Spanjaarden te weinig investeren in IPF. Het besluit van Kirchner heeft geleid tot woedende reacties van Repsol en de Spaanse regering.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 Modellen moeten voortaan 16 of ouder zijn om in volk te verschijnen. En ook als wordt vermoed dat ze een eetstoornis hebben... worden de modellen niet ingezet. Het weer vanuit het noordwesten, steeds meer bewolking en wat regen... in het zuidoosten zon en grotendeels droog. Het 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal met Marcel Oosten. Goedemorgen, het is vrijdag 4 mei. Vandaag herdenken we alle burgers en militairen die sinds de Tweede Wereldoorlog in oorlogssituaties en bij vredesoperaties zijn omgekomen. En daarom is Marno Remmers vanochtend in het Nationale Bevrijdingsmuseum. NOS-collega's ontdekten een vrijwel onbekend concentratiekamp midden in Warschau. Paulien Broekema komt erover vertellen en u hoort straks een reportage over struikelstenen om de herinnering levend te houden. Ander nieuws is er ook natuurlijk vanochtend. gemeenteambtenaren krijgen 2% loonsverhoging, zo is afgesproken. Maar de missionair minister Spies van Middellandse Zaken... vindt nu dat ze daar vanaf moeten zien. Nu hoort de minister zo dadelijk. Net als de reacties van de ambtenarenbond, Abfacabo... en de politiebond ACP, die juist strijdt voor loonsverhoging voor politiemensen. Laatste ontwikkelingen in de zaak van de Chinese dissident, Chen Chun. hoort u van onze correspondent Wouter Zwart in China... En er zijn documenten gevonden in het huis waar Osama Bin Laden zich schuilhield En die zijn nu openbaar gemaakt. Er is een nooit uitgezonden interview met Pim Fortuyn opgedoken. U wordt straks een deel daarvan. En ik praat over Fortuyn met Felix Rottenberg. En als zich nog kandidaten willen melden voor het leidstrekkerschap van het CDA... moeten ze snel zijn. Vandaag kan dat alleen nog maar. Volk dan wil geen ongezond dunne modellen meer. En u komt ook te weten wat een golfklapsimulator doet.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 Chinese activist Chen Guangcheng wil naar de Verenigde Staten komen om te rusten. Hij vroeg om hulp van het Amerikaanse Congres en dat deed hij via een rechtstreekse telefoonverbinding. Zijn boodschap werd live verteld, vertaald door een tolk. He he wants he said he has not uh, have any. U.S. for some time of rest. He has not have any rest in the past 10 years uh, already. Chen heeft sinds 2010 huisarrest vanwege kritiek op de Chinese overheid. Hij vluchtte vorige week naar de Amerikaanse ambassade... maar na dreigementen van Chinese autoriteiten keerde hij terug. Chen, die nu in een ziekenhuis ligt, zei tegen het Amerikaans Congres... dat hij zich zorgen maakt over zijn familie. Dus wat ik is uh, the safety, hij wil graag in contact komen met Amerikaanse minister Clinton van Buitenlandse Zaken, die op dit moment in Peking is voor het jaarlijks overleg tussen China en de Verenigde Staten. Boris of Ken, die keuze hadden Londenaren gisteren bij het kiezen van een burgemeester. In Groot-Brittannië gingen miljoenen Britten naar de stembus om gemeenteraden en burgemeesters te kiezen. Maar de ogen waren vooral gericht op Boris Johnson en Ken Livingstone in Londen. Exit polls zijn er nog niet, maar er is wel een peiling geweest, vertelt correspondent Arjen van der Horst. Die laat zien dat uh, Boris Johnson 6% punten voorligt op Livingstone. En ja, dat is eigenlijk wel in lijn met alle peilingen van de afgelopen maanden. Nog een hele kleine slag om de arm houden, want de Londenaren kunnen tijdens deze verkiezingen een eerste en een tweede voorkeur uitbrengen. En dat maakt deze uitslag wat minder voorspelbaar. Stemmen worden vanochtend geteld. En afgelopen nacht druppelden al wel enkele resultaten binnen... van de verkiezingen in andere gemeenten. Het algemene beeld is dat Labour, zoals verwacht, veel zetels wint. Arjen van der Horst daarover. Toch kan dit een kleine domper worden voor Ed Miliband, de leider van Labour... Uh, als ze uh, uh, Londen verliezen is natuurlijk een tegenslag. En Schotland, eens altijd een rood bolwerk, ja, dreigt nu geel te kleuren. De dus kleur van de Schotse nationalisten. Ja, en dat zal is is toch een tegenslag zijn voor de Labour. Later vandaag de definitieve uitslagen van de Britse gemeenteraadsverkiezingen. De jeugddocumentaire, ik ben echt niet bang, want regisseur Willem Baptiste heeft een Golden Gate Award gekregen. De prijs werd toegekend op het San Francisco International Film Festival in de Verenigde Staten. De korte film gaat over de negenjarige Mac. De doktoren voorspelden dat hij maar een kort leven zou hebben. Fragment uit de documentaire. Ik ben Mac. Ze noemden mij vroeger altijd kleine kruisgebouwde. Eigenlijk had ik dood moeten zijn, maar dat ben ik niet. de dokters dachten dat ik dood zou gaan, dan weten die dokters nou wel veel, maar niet alles. Nee, in de doktoren zaten er dus ook naast. Met Mac gaat alles goed. De film krijgt al een prijs op Cinekit en de Grand Juryprijs op het Atlanta Film Festival. De huldiging van Ajax is gisteravond zonder grote problemen verlopen. Op het feestterrein bij het stadion bij de arena stonden ongeveer 45.000 fans... Als plaats voor 80.000. huldiging was bij een terrein naast de arena. En vorig jaar was het nog op het Museumplein. Toen liep het uit de hand. ajax -ziede, daar staan we weer! Een andere plaats, maar met dezelfde titel voor de 31ste keer. Landskamp! burgemeester van Amsterdam van der Laan kwam ook op het podium... feliciteerde de spelers, maar hij werd uitgefloten... en er werd ook iets naar hem gegooid. Het is een waardevolle traditie om de burgemeester van Amsterdam uit te fluiten. Maar ik had al een seizoenkaart voor Ajax... toen de meester van jullie nog naar Sesamstraat keken in je pia Daar werden de Ajax-fans overigens niet stiller van. De burgemeester hield het daarom kort. In Nijkerk heeft urenlang een grote brand gewoed in een fabriek waar, fabriek waar producten van kunststof worden gemaakt. Rond zes uur gisteravond kwam de brandweer bij de fabriek aan, vertelt een woordvoerder. Nou, dat was al dus danig, uh, groot leken te gaan worden dat er ook gelijk opgeschaald is naar grote brand. Dus direct al meerdere korpsen zijn gealarmeerd. Uh, dat was net als de plaatskamer waar van meerdere plaatsen dak uh, al uitslaan. De brandweer had grote moeite om het vuur onder controle te krijgen omdat ze het pand niet in konden. Snelweg die er vlak langs loopt, A28, moest een paar uur worden afgesloten. Er kwam een flinke rookpluim bij de brand en die was ver uit het omgeving was ze ook te zien. Die ging richting Flevoland en daar hebben we hebben daar metingen verricht in de omgeving. en Er zijn geen waardes gemeten die gevaar waren voor de volksgezondheid. In de fabriek in Nijkerk waren geen mensen aanwezig toen de brand uitbrak. Rond middernacht werd het zijn brandmeester gegeven. Facebook maakte gisteravond bekend dat de aandelen van het bedrijf tussen de 28 en 35 dollar gaan kosten... En dat betekent dat het internetbedrijf rond de 90 miljard dollar waard is. Over twee weken gaat Facebook waarschijnlijk naar de beurs... zal de technologiebeurs Nasdaq worden. Die beurs verloor gisteravond ruim een procent. Ook de Dow Jones-index eindigde in het rood, verlies van een half procent. Kwam onder meer door tegenvallende berichten over de Amerikaanse dienstensector. Daar was de groei van de vorige maand minder dan verwacht. Nikkei-index is gesloten vandaag. Want in Japan is het namelijk de dag van het natuurgroen. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Weet u dat ook weer. Het is 11 minuten over zes. Michael Jackson is alweer bijna drie jaar dood. En toch nog bijna wekelijks in het nieuws. Eerder deze week meldde een van zijn vroegere bodyguards... dat Jackson een kortstondige liefdesaffaire zou hebben gehad met Whitney Houston. En gisteren werd bekend dat hij zal opduiken in een cola-commercial. Op de blikjes frisdrank staat dan weer een code waarmee remixes te downloaden zijn van zijn LP Bad, die verscheen 25 jaar geleden. Jackson hoort u met Bad? Het is kwart over zes. Myno Remmers, goedemorgen. Goedemorgen. Wat ga je... Jij volgen enkele mededelingen. ik zit door je heen. Tante Truus komt op de fiets. <laughs> Tante Truus komt op de fiets. Oom Henk brengt de boodschappen mee. Oom Henk brengt de boodschappen mee. En de laatste mededeling voor vanavond... Boer Ben brengt zijn vee naar Groesbeek. Boer Ben brengt zijn vee naar Groesbeek. Dat is uh, ja, doorgekomen, Maino. Over? Ja, hè? Dat, ja over. Dat waren er, en dan werd er iets gedropt natuurlijk hè? in het weiland, in Groesbeek. Want daar sta ik. Operatie Market Garden heeft hier plaatsgevonden. En dit soort mededelingen die waren dan voor het... Uh, Bezette gebied waar geallieerden dan. Of de, ja, de geallieerden geholpen werden. Er werden er s s'nachts fakkels geplaatst omdat er een dropping moest zijn of zo. Nou, dat doen ze hier bij het museum waar ik nu sta, een beetje dunnetjes over uh, deze dagen. Het Nationaal Bevrijdingsmuseum in Groesbeek bestaat 25 jaar. Dat betekent dat hier vanavond ook uh, of vanmiddag eigenlijk al uh, de veteranen komen die wij gisteren mochten verwelkomen in Hoek van Holland. Maar het betekent ook dat uh, de mannen die hier achter mij op een grasveldje staan... in een soort kampement aan het werk gaan... want die gaan met oude zendapparatuur uit de oorlog... Ja, die geheime uitzendingen nadoen. Die gaan die apparatuur gebruiken om contact te leggen over het hele land. Het zijn zendamateurs. Ik zie een kleine caravan. Ik heb net al een jeep zien wegrijden. Ik zie daar al iemand met een natuurlijk lege groene handdoek om zijn nek... Ja, laten we nog eens even teruggaan naar die tijd. Die tijd, laatste dagen van de oorlog, de meidagen... hoe bijvoorbeeld Radio Herreizend Nederland probeerde het volk moed in te spreken. Hier is Herreizend Nederland, de zender op vrije vaderlandse grond. Luisteraars, blijft aan uw toestel. Luisteraars, blijft aan uw toestel. Hier volgt een mededeling van het Galleerd opperbevel. De volgende mededeling gedateerd 24 april 1945 is op gezag van de geallieerde opperbevelhebber uitgegeven door het hoofdkwartier van het Galleerd expeditieleger en is gericht tot de bevolking van het bezette deel van Nederland. Ten eerste, de vijand die verantwoordelijk is voor uw voedselvoorziening heeft verzuimd voldoende voorraden aan te voeren terwijl de verbindingen met Duitsland nog open waren. Nu hij door onze krijgsverrichtingen geïsoleerd is en belegerd wordt en het misdadige besluit heeft genomen om tot het laatste toe verzet te blijven bieden, zal hij niet in staat zijn u voor honger te behoeden. Wacht even. Zo, eens even kijken of de zendamateur zal een beetje wakker zijn. Het moet, moet nog wel een beetje beginnen, hoor, want ja? uh, jullie zijn er wel echt vroeg bij. Man. Zeg, het, leek, het ruikt ook een beetje naar legergroen en zo. Hè? Ach, hier gaat een caravan open. Dat zit helemaal omgebouwd tot zendstation met metertjes. En is dit echt Tweede Wereldoorlog Apparatuur? Tweede Wereldoorlog Apparatuur, ja, ja. 19 sets zit erin en uh, ja, die nemen we achter onze auto mee. En dan kunnen we overal allerlei uh, nou, evenementen ter plaatse meteen in de lucht komen. Ja. Ja, dus, uh, en deze hebben we een beetje achteraf, omdat hij natuurlijk niet helemaal kleur groen heeft. Maar ja, de meeste spullen die, uh, die we daarvoor gebruiken, die staan gewoon bij ons in de tent. Dus, uh, maar ja, goed, het is wel heel leuk voor de mensen op een oude kerk. Maar hier werden dus die geheime uitzendingen ook meegemaakt. En ook, want ik, we hebben net een fragment van Radio Herreizen Nederland laten horen. Dat kwam uit Engeland volgens mij. Ja, dat klopt. Dat klopt. Dus uh, ja, dat kan, uh, dat kan hier eigenlijk, uh, werd hier vroeger ook gedaan Dus uh, ja, gewoon hartstikke leuk om dat soort spulletjes in de lucht te hebben. En we gaan straks on -air. We gaan straks on -air. Dat komt helemaal goed. En uh, we hebben nog hele mooie spullen die onder je komen. Dus uh, ja. Ja? ja, wat gaan jullie doen dan precies? Nou, het is de bedoelen dat we met andere zendamateurs natuurlijk in verbinding uh, gaan raken vandaag. En Zoals dat vroeger dus in die, in die meidagen ook stiekem gebeurde? Stiekem gebeurde. Met, met verzetsgroepen? Met verzetsgroepen. We hebben ook een kleine verzetsgroep. Die kleine zendertjes hebben we hier staan, die operationeel zijn. Ja. Die gaan we ook gebruiken. Die werden verstopt we in huis en dan uh, ging de hanglamp naar beneden. En een kastdeurtje open en een <lacht> luikje uit de grond. Ja, klopt helemaal. Ja. Of ergens in een oude doos. Of we hebben een oude koffer waar die dan in zat. Of uh, met, uh, met, met mooie spelletjes erop. Nou, u gaat er helemaal van glunderen, oh, zie man, ik wel. En dat vind ik helemaal geweldig, ja, omdat ff, dat soort ja, dingen. zelf natuurlijk van meegemaakt, hè? Wel, wel, ja... Nee, nee, ik ben eigenlijk, ik denk, denk, tweede generatie, dus... Ja. Uh, ja. Ach, maar dat is ook niet erg, maar daarom kan het wel heel erg leuk zijn. Uh. Ja, nou, dus... dan wordt het tijd om uh, de lampen la langzaam op te gaan warmen, denk ik, hè? Dan van de, zend, uh, ja? de zendbakken. Nou, een aantal mannen zijn al druk bezig om het spelletje voor elkaar te maken, dus in de loop van de ochtend uh, zijn wij dus uh, on-air. Mm. Zoals het zo ze ja. mooi ja, zijn. Ja, uh... wij zijn dan on on-air. Ja, dat heb ik in de oh, gaten, ja. ja. <laughs> Hartstikke goed, van. <laughs> nou, wij melden ons straks weer, en dan gaan we on-air, hoorde ik net, um, op de korte golf, dames en heren. Dat is mooi. Ik hoor jou ook een beetje glunderen, Maino. Ja, wel, hè? Ja, ja, ja dat wordt ja, ja. mooi vanochtend. Historische zaken bij Maino Remmers en de radioamateurs radio van toen en van nu. Servië gaat zondag naar de stembus voor verkiezingen op alle niveaus. Ook de Serviërs in Kosovo gaan stemmen. Het Belgado is afgesproken dat ze daar wel meedoen... met de presidents- en parlementsverkiezingen... maar niet met de gemeenteraadsverkiezingen. Maar twee Servische gemeenten in Noord-Kosovo... houden zich niet aan dat verbod... en houden toch van die gemeenteraadsverkiezingen. Tot ongenoegen van Belgado. Wat dan. Dit is de grens tussen Servië en Kosovo... die eigenlijk geen grens is. Althans, volgens de Serviërs niet. Maar toch is er een politiecontrole. En een eindje verderop staat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 De same like the other Serbs, in the rest of Kosovo, cannot afford to have the position, political position, to in Kosovo can... kunnen het zich niet veroorloven om een politiek standpunt in te nemen dat indruist tegen de meerderheid in Servië. Dat is domweg gevaarlijk. Deze lokale verkiezingen leiden nergens toe. Misschien zullen ze een paar mensen tevreden stellen. Maar niet meer dan dat. Hoor de reportage van correspondent David-Jan Godfoy. Dit was het eerste deel van een tweeluik over de Servische verkiezingen in Kosovo. Morgen deel 2. Hoe is het om als Servië in een geïsoleerde enclave te leven? Het NLS Radio 1 Journaal. Sport. Arjen Robben heeft zijn contract met Bayern München verlengd tot 2015. Robben zou vorige maand al tekenen, maar begon toen te twijfelen... omdat hij vond dat de clubleiding niet hard genoeg optrad... tegen ploeggenoot Frank Ribéry, nadat hij Robben had geslagen. Natuurlijk uh, zijn er de afgelopen tijd uh, zijn er ook wat dingetjes gebeurd... Uh, uh, ja, die niet heel uh, positief waren. En, uh, ja, vandaar dat we nu, uh, nu eventjes... Uh,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 Ajax is gisteravond bij het stadion gehuldigd voor ongeveer 50.000 fans. Spelers en staf werden één voor één op het podium geroepen. Ook trainer Frank de Boer. Toptrainer in wording, zoals hij genoemd wordt. Of misschien is hij al wel een toptrainer met twee titels op zak. De Boer zelf denkt dat nog wel wat dat er moet gebeuren voordat hij echt een toptrainer is. Ja, Er komt heel veel bekijken natuurlijk. En, uh, ik denk dat ik nog heel veel uh, leer om het, uh, zal krijgen waar ik gewoon weer beter kan worden. en, uh, en ik, nogmaals ik doe dat niet alleen ik doe dat met de, de hele technische staf en ook de medische staf en mensen om me heen uh, die proberen me zo goed mogelijk te helpen daarin en uh, ik ben uiteindelijk de eindverantwoordelijke uh, daarvan maar ja zoals het nu gaat uh, ja is het natuurlijk fantastisch maar ik ben zeker nog niet uitgelegd Aanvoerder Jan Vertongen werd tot Ajaxiet van het jaar uitgeroepen... en Ricardo van Rijn tot Talent van het jaar. Verder werden de vertrekkende André Ooyer, Jeroen Verhoeven... en Bruno Silva in het zonnetje gezet. Intussen gaat het Ajax financieel en bestuurlijk wel weer aardig voor de wind. De club heeft zich door de titel automatisch geplaatst voor de Champions League. Dat is sportief en financieel een meevaller voor de Amsterdamse club. Champions League is volgens financieel directeur Jeroen Slop overigens geen vereiste om financieel te overleven. Nee, ik denk de Champions League is heel belangrijk voor Ajax. Maar je moet een huishouding voeren dat je ook zonder die Champions League kunt bestaan. En dat is de uitdaging waar je voor staat als je de keer de Champions League niet haalt. En ook is er bijna een nieuwe raad van commissarissen. Oud-minister Hans Weijers wordt door de vereniging voorgedragen als nieuwe voorzitter van de raad. Op de buitengewone ledenvergadering op 14 juni zal die geïnstalleerd worden. Medecommissarissen worden oud-speler Theo van Duivenbode en oud-KLM-topman Leo van Wijk voordracht van het trio moet ook nog eens door de aandeelhouders worden goedgekeurd. Maar de kans daarop is volgens Slop heel groot. Ja, we hebben vandaag een persbericht uitgedaan waarin we de BAFA bijeenroepen... om te kijken of uh, hij benoemd kan worden als president-commissaris. Maar hij heeft al de steun van de vereniging en dat is de grootste aandeelhouder. Daarmee uh, is er een grote kans van slagen dat hij uh, inderdaad uh, de nieuwe president-commissaris wordt... samen met Theo van Duivenbode en Leo van Wijk. En dan denk ik dat je zakelijk en qua achtergrond gezien de personen hebt die je nodig hebt om uh, ja, een goed toezichthoudend orgaan te formeren. En dan gaat Ajax ook nog eens haast maken om een nieuwe directie samen te stellen. Het is nog onduidelijk of Slob en Henry van der Aad daarvan deel zullen uitmaken zijn de enige twee resterende directieleden uit het voorbije tijdperk. En dan nog Leon Flemings. Hij is volgend seizoen, komend seizoen de trainer van Excelsior. Hij volgt John Lammers op, wiens contract niet is verlengd. Op dit moment is Flemings trainer van het Cypriotische AEK Lanarca. En daarvoor was hij onder meer assistent van Gertjan Verbeek en Mario Been bij Feyenoord. Na het vertrek van Verbeek was hij ook nog even interim hoofdtrainer van Feyenoord. Radio 1, het NOS journaal. Half zeven is het, hier is Jan van der Putten. Goedemorgen, de Chinese activist Chen Quangchen heeft het Amerikaanse congres telefonisch om hulp gevraagd. Zijn boodschap werd live vertaald door een tolk. Chun zei naar de VS te willen komen om te rusten. En hij wil ook contact met minister Clinton... die op dit moment in Peking is voor overleg tussen China en de VS.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 De EU gaat Suriname ter verantwoording roepen over de omstreden amnestiewet en het naleven van de rechtsstaat. Diplomatieke bronnen in Brussel hebben dat tegenover de NOS bevestigd. Ingewijden beschrijven de gesprekken als de zwaarste maatregel voordat er sancties komen. En het tijdschrift Volk gaat te jonge en te dunne fotomodellen weer. En dat hebben de hoofdredacteuren afgesproken in een gezondheidspact. Modellen moeten voortaan 16 of ouder zijn. En als wordt vermoed dat ze een eetstoornis hebben, worden ze niet ingezet. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Het is op de meeste plekken bewolkt en vooral in het noorden valt plaatselijk lichte regen. De temperatuur ligt rond 10 graden en er waait een zwakke tot matige zuidwestenwind.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 Bijna vier minuten over half zeven. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Uit de Russische deelrepubliek Dagestan komen berichten over ontploffingen... waarbij tenminste dertien mensen om het leven zijn gekomen. Korspondheid Kisha Hekster. Uh, Kisha, wat weet jij hiervan? De aanslagen die waren vannacht bij een politiepost in Maghatskala... de hoofdstad van Dagestan, in het uiterste zuiden van Rusland... En die aanslagen die verlopen vaak eigenlijk volgens eenzelfde patroon. Een eerste zelfmoordenaar die parkeert zijn Lada bij een politiepost, laat een zware bom tot ontploffing komen. Dan komen de hulptroepen, de ambulances, de brandweer toegesneld. En dan volgt er een tweede explosie. Zo ging het vanmorgen heel vroeg ook. Ten midden van de chaos die ontstaan was na de eerste ontploffing kwam een tweede auto aanrijden die tot ontploffing gebracht werd. Vermoedelijk door een vrouw om zoveel mogelijk slachtoffers te maken. En het uh, trieste resultaat tot nu toe dus. 13 doden, 120 gewonden maar liefst, waarvan tientallen zeer ernstig. En voor hun leven wordt nu in uh, ziekenhuizen gevochten. Maar Kiesja, het gebeurt dus vaker. Wie zit erachter? Er zitten mensen achter die willen dat de zuidelijke uh, deelrepublieken... in de Caucasus in, het, uh, in Rusland, dat die loskomen van Rusland... en dat daar een islamitisch kalifaat gevestigd wordt. Dit soort aanslagen zijn inderdaad niet ongewoon. Ze vallen eigenlijk bijna dagelijks doden in de regio. Maar zoveel, dat is toch wel uh, uitzonderlijk. Bij, uh, bij die aanslagen die er gepleegd worden om los te komen van Rusland... zijn juist politieposten, zoals vannacht ook het geval was... vaak het doelwit omdat zij natuurlijk het gezag van Rusland vertegenwoordigen... waar deze terroristen zich tegen verzetten... Ik ben zelf regelmatig bij die politieposten geweest. Dat zijn echt vestingen. Uh, politieagenten volledig in kogelvrije uitrusting... met automatische geweren achter zandzakken. Die controleren de auto's die de steden in en uit willen. Dus dat ziet er allemaal ongelooflijk afschrikwekkend uit. Maar toch slagen aanvallers er dus af en toe in... heel veel slachtoffers te maken. Zoals uh, vanmorgen gebeurde in Maghatskala. Ja, afscheiding. En een um, um, islamitisch kalifaat. Daar ziet Moskou natuurlijk helemaal niks in. Hoe stelt Moskou zich op tegenover Dagestan? Nou, in Moskou is dus de politie heel uh, prominent aanwezig. De, zolang het geweld zich tot de zuidelijke regio's beperkt, liggen ze er in Moskou natuurlijk ook weer niet zo heel erg wakker van. Maar het probleem is dat de mensen die uit die zuidelijke regio's komen, ook af en toe toeslaan in Moskou. Kan je herinneren waarschijnlijk de grote aanslagen hier op de metro in Moskou. De aanslagen op vliegtuig Dome in Moskou, ja. waarbij tientallen doden vielen. En ja, dan uh, kan Moskou niet anders dan natuurlijk keihard terugslaan en die terroristen, zoals uh, de aankomend president Poetin graag zegt, tot op de plee achtervolgen. Alleen in de praktijk blijkt het heel moeilijk om die terroristen uit te roeien en ze zitten dus nog steeds mee en in het zuiden van Rusland en af en toe ook in, uh, in het hart van Rusland in Moskou. Kiesja Hekstra vanuit Moskou over aanslag in Dagestan. Tenminste 13 mensen zijn daarbij om het leven gekomen, dat zijn de berichten tot nu toe.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 Dat nee, toch zij zijn er zeker van dat ze ja, maar rest een nieuwe premier wordt. We gaan jonge mensen zoeken. Ja. Eens even kijken. Waarom bent u voor de conservatieven? Ja, die... Nee. Binnen dat in die die de de de Europa. Omdat hij dichtbij Europa staat. Dichtbij Europa en via Europa is alleen een nieuw Griekenland te bereiken. Ja, toch wel. Na de democratie, na in eerste. En na min hebben we Europa.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 Γιατί τότε ο κόσμος ήταν ενθουσιώδης, δεν είχε προβλήματα. Toen waren de enthousiast, δεν είχαν προβλήματα. Γι' αυτό. Ενώ τώρα είναι όλοι μαραμένοι. Δεν έχουν δουλειά. Και nu zijn ze allemaal bedrukt en onzeker, geen werk. Wij, de είμαστε του σαλονιού. We zijn een beetje van de zijn een beetje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 de vlaggenmasten, de plastic vlaggenmasten die worden weggehaald. De vlaggen zelf die worden meegenomen. in helemaal de Verslag vanuit Griekenland van correspondent Connie Kees en verslaggever Joris van der Kerkhoff.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 Straks hoort u hoe je dijken kunt controleren of ze wel sterk genoeg zijn. Eerste verkeersinformatie bij de AWB Wijnand Zwaan. Het is uh, rustig op de weg. Er we staan uh, helemaal geen files, dus ik kan er verder kort over zijn. Nou, dat is mooi, Wijnand. Maar ja. het spat dat wel af en toe, wordt het nog iets? Nee, we denken van niet. Dat is natuurlijk goed nieuws. Ja, mei vakantie en vrijdagochtend. Dus dat betekent gewoon dubbele rust. Dus we verwachten verder geen files. Ja, het zal heus wel hier en daar een ongeluk gebeuren. Maar hmm. dan melden we dat. Ja, uh, asfalt allemaal goed bij Arnhem. Bij, asfalt, bij Arnhem is het asfalt ook weer goed. We waren gisterochtend grote problemen richting Utrecht. Maar dat is gisterochtend na de ochtendspits allemaal opgelost. Bij dankjewel. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Luisteraars, blijft aan uw toestel. Redence Clearwater Revival met Down on the Corner. Iets verder weg is Mino Remmers bij het Nationaal Bevrijdingsmuseum. Mino, ik hoor het, de buizen zijn opgewarmd. Over. Ja, ja. Over. <laughs> eh, een een lege groene tent staat helemaal vol met zendapparatuur. En wij zitten nu in een container die vroeger op een Amerikaanse truck zat. Waar inderdaad kastjes met wieltjes en gloeilampen in zitten. Van die buizen die langzaam opgewarmd zijn en... Tjerk Dost draait aan een knopje. Dit is helemaal origineel Amerikaans? Helemaal origineel Amerikaans. Allemaal uit de oorlog. Je kunt uh, De datum uh, kun je eigenlijk al zien. Het is van 1944. Ja. Dus, uh, dat is helemaal nog uh, in originele staat en, en werkend. Ja. Ja. Een zendpost die op een truck stond. Een GMC-truck. Ja. Compleet met de bankjes, de spare parts. Uh, alles zit er nog in. En natuurlijk het belangrijkste... De zendbak. De, de zendbak, het communicatiemiddel. Ja, ja. Ik ben al even aan het luisteren of er nog wat stations op de frequentie zitten te werken. Die in die tijd natuurlijk ook gebruikt is. Ja. Ze hebben hun kampement opgeslagen voor het, museum, het Nationaal Bevrijdingsmuseum in Groesbeek. Het bestaat 25 jaar... Achter ons dus inderdaad een lege groene tent met ook die hele kleine apparatuur die werd gebruikt door spionnen, hè? Ja, dat waren spice setjes die werden gebruikt door spionnen. Die moesten natuurlijk compact en klein zijn. Nou, dat is natuurlijk waar wij nu in zitten natuurlijk even. Oh. oh, we horen wat. Is dat wat? Ja, dat is van een station die aan het afstemmen is. eens Even kijken of die... Uh... Zo legden die manschappen vroeger contact met Londen bijvoorbeeld ja, om helemaal, orders te krijgen. Ja, een bepaalde frequentietabellen waar dan op stonden, waar ze, waar ze dan eventueel te beluisteren en te horen waren. Ja. Er hangt natuurlijk een briefje. Uh, find Hurt niet. Ja. <lacht> de vijand luistert mee. Dat is zo'n Duits origineel briefje wat dan. Uh... Kun je nou ook zenden? Dat kan ik. Ik zal eens dus even. Ik uh... zal hem eens even omschakelen. Ja. Hoi. Oh, wacht, ik moet aan de kant. Dan gaat het op een andere kast. Oh. Er gaat een groe, rode, grote rode lamp branden. Ja, wat doe je nou? Even op frequentie zetten, de ontvanger. En dan gaan we even kijken of er nog uh, stations zijn. Doe ik een algemene oproep. Met hoeveel watt zend je nou uit? 300 watt. Oh ja. Dit klinkt ook wel echt uit de oorlog en geheime berichten en toestanden. Ja, klopt hè? He. helemaal. Ik ben eigenlijk, uh, ja, wat, uh, het is wat groter toe, maar dit spion had natuurlijk de kleinere setjes uh, voor ja. zich. Maar eigenlijk op dezelfde manier. En uh, wij zijn amateurs die zijn op dit moment uh, ja, heel veel in CW nog uh, actief. Wat eigenlijk een beetje uh, ja, uit de mode is. En uh, ja, omdat het natuurlijk een, een leuke. Ja. Uh, Communicatiemiddel is ja. Nou, het zit het natuurlijk in de. In, in de in, het is vandaag 4 mei herdenking, ja. dus het, het er zit natuurlijk een rand. Aan. Kijk, dit is allemaal heel spannend ja. en zo, maar er zit natuurlijk een kant aan. Straks komen de veteranen ook, die gisteren hoek van Holland zijn aangekomen. Er zit natuurlijk ook een kant aan van een afschuwelijke tijd. Ja, een hele afschuwelijke tijd. Ik denk dat, uh, dat er natuurlijk ontzettend veel gebeurd is in die tijd. En speelt dat gevoel door jullie heen of zijn jullie echt alleen met die apparatuur bezig? Nee, speelt, uh, onze generatie speelt daar nog in mee. Dat omdat... hier levens vanaf hingen? Ja, daar hingen heel veel levens al, uh, vanaf. En uh, daar hebben ook heel veel mensen hun leven daarvoor uh, gegeven. En zeker... Ik uh, hoor op mijn koptelefoon uh, in Morse bijna, de af, uh, dat moet afronden. Oké, okay, ja. Zullen we even terug zijn en dat we dat gaan doen? Luisteraars, blijft aan uw toestel. Dat is altijd goed. Kennisinstituut Deltares gaat vanaf vandaag in opdracht van Rijkswaterstaat... door het hele land onderzoeken of onze dijken nog wel sterk genoeg zijn. Bij Oostbierum in Friesland straks de aftrap voor een onderzoek... naar het effect van golfslag op dijken. Met wel een heel bijzonder apparaat, namelijk een golfklapsimulator. Programmaleider bij Deltares, Frans Hamer, goedemorgen. Goedemorgen. Wat gaat dat apparaat doen? Ja, met dat apparaat daar uh, boodsen we uh, natuurgetrouw golfklap op een dijk uh, na. Aha. En hoe werkt dat? Ja, het is eigenlijk een grote bak met een hele bijzondere klep... die uh, zo nu en dan water in één klap loslaat... waardoor uh, een golfklap op een teluut uh, ontstaat. En uh, daarmee onderzoeken we de sterkte van de dijk. En u gebruikt daarvoor een, een echte dijk bij Oosterbieren? Ja, we hebben een hele goede samenwerking met het wetterskip Friesland. En daar kunnen we hun dijk gebruiken om te kijken hoe zo'n dijk, zo'n golfklap kan weerstaan. En waar kijkt u dan naar? Waar heeft zo'n golf, zo'n klap dan invloed op? Ja, zo'n klap die, die kan rondom de waterlijn kan die schade brokkenen aan de, de grasbekleding. En we zijn vooral geïnteresseerd in uh, hoe, hoeveel klappen kan en hoe sterk is zo'n dijk nou en hoeveel klappen kan zo'n dijk uh, hebben. En hoe die schade zich verder ook ontwikkelt. Mm -hmm. uh, maar dus ook het gras op zo'n dijk is van belang? Jazeker, we zijn in dit geval uh, vooral geïnteresseerd in uh, hoe sterk de rivierdijken zijn en die zijn uh, doorgaans bekleed met, uh, met gras. Ja, dus dat gras staat er niet voor niks eigenlijk op zo'n dijk. Is, is dat speciaal nee, dat... gras ook? Nou, het is, het is uh, in ieder geval goed onderhouden gras, uh -huh. sterk gras. En uh, ja, het is uh, nog niet goed duidelijk hoe sterk dat gras is. En uh, gelet op het belang hè, om overstromingen te voorkomen... is het natuurlijk uh, goed dat we dit onderzoek kunnen doen. Ja, nou gaat u dus golven nabootsen. Maar zit de schade vooral niet in het feit dat het ja, heel veel golven zijn... Heel, dat dat heel lang gebeurt? En, en kunt u dat wel goed nabootsen dan? Ja, dat kan. We kunnen met dit apparaat om de 10, 20 seconden golfklappen langdurig nabootsen. En dat geeft juist het belangrijke inzicht in hoe lang het duurt voordat er eventuele schade ontstaat. Ja, en dan gaat u dus kijken waar de schade ontstaat. Is het nodig? Want er is de laatste tijd natuurlijk heel veel aan dijkversterking gedaan. Moet het nog sterker? Nou, Nederland heeft zijn dijken eigenlijk best goed op orde. Toch uh, stellen we zulke strenge normen dat er uh, een derde van de dijken toch op een aantal facetten nog niet helemaal voldoet aan die norm. Mm -hmm. En uh, daarom is het goed om uh, dat nog even verder voor te zetten. En u doet natuurlijk ook veel kennis op zo. Jazeker. En uh, ja, dat is nodig om uh, de waterkeringbeheerders uh, goed in staat te stellen hun dijken te kunnen toetsen. Dat doen ze elke zes jaar. En uh, ja, bovendien is het natuurlijk belangrijk voor Nederland om in het buitenland ook op dit soort uh, vlakken uh, vooraan te blijven lopen. Ja, dus de dijkenbouw uh, kan beter. De, de dijken kunnen steviger gebouwd worden. Ja, we, zijn natuurlijk, uh, we weten veel, maar we zijn nog uh, lang niet uh, zover dat we alles weten. Nou, wij gaan het volgen. Uh, meneer Hamer, de golfklapsimulator bij Oosterbierum in Friesland uh, wordt straks aangezet. Hartelijk dank voor uw uitleg. Ja, graag gedaan. Goedemorgen. Goedemorgen. Het NOS Radio 1-journaal. De Ochtendkranten. Met Rachid Finch. Goedemorgen. Het eigen risico in de zorg stijgt volgend jaar van 220 euro... naar 400 euro, meldt het AD. Volgens de krant is de verhoging het gevolg van een bezuiniging van ruim anderhalf miljard euro op de zorg die de Kunduz-coalitie heeft afgesproken. Er zou nog gestudeerd worden op een compensatie voor mensen met lagere inkomens. Volkskrant schrijft dat zorgverzekeraars niet weten welke psychische zorg ze vergoeden. CZ, VGZ en Zilveren Kruis Achmea hebben, zonder het te weten, jarenlang miljoenen uitgegeven voor alternatieve behandelingen en een omstreden homotherapie. De betalingen liepen via de stichting EuroPsyche. Vrijwel alle zorgverzekeraars hebben de betalingen aan de stichting inmiddels stopgezet. Een EuroPsyche met normaal een jaaromzet van 24 miljoen euro staat daardoor nu aan de rand van de afgrond. Gehandicapten moeten makkelijker in het gewone openbaar vervoer terecht kunnen, stelt VVD-Kamerlid Venroy in spits. Ze heeft de demissionair staatssecretaris Veldhuizen van Zanten gevraagd om zich daarvoor in te zetten. Volgens Venroy wordt jaarlijks ongeveer een miljard euro uitgegeven aan collectief vervoer. Door het gewone openbaar vervoer geschikt te maken voor gehandicapten... kan bespaard worden op het contractvervoer. Nu laten veel gemeenten gehandicapten voor veel geld vervoeren... in speciale busjes. De overheid is daarin doorgeslagen, zegt Venroy. Laatst reed ik achter een lege lijnbus met daarachter twee volle contractbusjes. Overvallers van de Haagse juwelier Stratman zijn volgens het AD... jarenlang onder toezicht geweest van verschillende hulpinstanties. krant zegt reportages daarover in handen te hebben. De twee overvallers kwamen al op jonge leeftijd in contact met justitie. Sandro G., die gisteren op de Georgische televisie bekende... de juwelier te hebben doodgeschoten, werd voor zijn veertiende opgepakt... voor illegaal wapenbezit. En de andere overvaller, Zia B., stond onder toezicht van bureau jeugdzorg Haagland... Directeur Hans Beder reageert in de krant. We hebben gedaan wat we kunnen. Je streeft naar progressie, maar soms ben je blij dat de situatie min of meer hetzelfde blijft. Hij pleit ervoor om de leeftijd voor begeleiding op te rekken naar 23 jaar... Nu stopt bureau jeugdzorg bij 18. Gaat die goed met Hives, staat in de Volkskrant. Afgelopen jaar nam het gebruik van de Nederlandse vriendensite af met 38 Steeds meer mensen stappen over op de Amerikaanse concurrent Facebook. Vorig jaar stopten 1,8 miljoen mensen met Hives. Vooral jongeren tussen de 15 en 20 jaar haakten af. Problemen ontstonden drie jaar geleden, zeggen ze bij Hives. In 2009 was bijna iedereen lid van Hives... Daardoor zou het netwerk minder populair zijn geworden. Zeggen dat je niet meer hivet is nu hip, zegt Hives in de Volkskrant. Je slaaptekort inhalen door in het weekend wat langer te blijven slapen... is onverstandig als je probeert af te vallen, schrijft de Telegraaf. Volgens een promovendus aan de Universiteit Groningen... leidt verstoorde slaap tot een verhoging van glucose in het bloed. Dat kan leiden tot diabetes en overgewicht. Bijslapen heeft dan ook geen zin, concludeert de krant. Je wordt er dikker van. Lentejurkjes en korte broeken blijven massaal in de rekken hangen. Dat is dan niet om mensen dikker worden. Het komt door het druilerige weer. Als het donker is en regent, hebben mensen geen zin... om hun garderobe uit te breiden met luchtige kleren, schrijft het AD. D. volgens de krant hebben kledingwinkels dan ook veel last van de economische crisis. Vooral de boetiekjes en de grote damesmodenketens zijn in de problemen gekomen. 2010 waren er nog 1560 kleine zelfstandige winkeliers...